Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Medewerkers van de Democratische Partij in Iowa zeggen dat de fout achterhaald is... achter de technische problemen met de uitslagen van de voorverkiezingen gisteren in die staat. De vertraging zou het gevolg zijn van een programmeerfout. Nu het probleem is achterhaald worden de resultaten van de caucusbijeenkomsten in Iowa zo snel mogelijk... maar in elk geval vandaag bekendgemaakt. Gisteren was de eerste stap op weg naar de uitverkiezing van de democratische presidentskandidaat in Iowa... Personeel van KLM wil dat er snel een besluit komt over groei van Schiphol. De ondernemingsraad van KLM stelt in een petitie aan de Tweede Kamer... dat er meer oog moet zijn voor de werkgelegenheid. Het kabinet werkt aan een plan voor de luchtvaart tot 2050... en neemt binnen een week of twee een beslissing over de groei van Schiphol. Medewerkers van de luchthaven vinden dat het besluit daarover te lang op zich laat wachten... en verwijten het kabinet besluiteloosheid. In en om de luchthaven werken meer dan 36.000 mensen.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 En de schaatsers die komend week -einde meedoen aan de wereldbeker in Calgary... worden eerst gecontroleerd op symptomen van het coronavirus. En ook hun trainers en begeleiders, meldt persbureau ANP. Wie een lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger heeft... wordt uitgebreid onderzocht. Een woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond KNSB... meldt dat hetzelfde protocol mogelijk wordt gevolgd... bij de wereldbeker Short Track in Dresden komend week -einde. Het weer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg... Er valt nog regen. Het is een graad of 7 geworden. Vanaf morgen is het een paar dagen rustig weer. Het blijft droog en de zon schijnt zo nu en dan. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er rond Amsterdam. Zoals op de A10, de ring noord van de stad richting Utrecht. Tussen Landsmeer en Knopend Watergraafsmeer staat 8 kilometer file... en de vertraging is 20 minuten... Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat het vast voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Tot zover de verkeersinformatie.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 We openen met deze plaat, maar ja... Hij selecteerde hem gewoon en, nou, Maar ja, goed, het maakt ook niet zo veel uit. Zeven minuten na vijf. Goedemiddag. De 80's Favorites. Met Peter de Vries op DanceRadio.nl En op CFM... Klaarstaanders, daar nog goede middag. Wat een druiderig, rot rotweer was het vandaag eigenlijk. Hè? En als je nou wel dicht binnen moet werken, dan heb je natuurlijk mazzel. Maar ik ben vandaag genoeg mannen tegengekomen die ook buiten in de regen stonden te werken. Hè? Die benijd ik niet, hoor. Dan moet ik zeggen dat ik zelf ook jarenlang buitenwerk gedaan heb. En Dan moet je ook door die naregheid heen. Die het stopt er met een klok van 7 uur op Dance Radio en op CFM. 104,5 op de kabel, 106,9 in de ether. En mocht je een plaatje willen aanvragen, ga dan naar DanceRadio.nl en uh, zet het op het forum. En dan zoek ik hem erbij. Het hoeft niet echt specifiek een Ethisch te zijn. Het mag ook een, een 90 zijn of een, uh, of een Zero's. Dan gooi je het er gewoon in. Carrie's Gang uh, gaan we draaien voor je. En uh, dat lekkere nummer. ...wat je bijna nooit meer op de radio hoort. Dan moet ik van de week zeggen dat ik een discussie zal te volgen ergens. Over andere stations die nu ineens ook allemaal classics gaan draaien. Ja, ja, ja, jongens. Dat heb je, hè. Dat noemen ze na-apers. bij je tot en net 7 uur. De etisch favorit van Dance Radio. Goedemiddag en blijf erbij. Ik week zo is door die collectie heen te snuffelen hier op die, uh, die harde schijf. schrijven. kwam ik een leuke collectie tegen. Die ik eigenlijk een klein beetje vergeten was. Die iedereen eigenlijk ook nog wel kent. De Dance Classics Collection. Een stuk of 50 cd's of zo. Een aantal dubbelen en een aantal driedubbelen. Ik zal daar doorheen snuffelen, want dacht ik van... Het is wel eens leuk voor de ETS Favorites, een beetje terug naar de Dance Classics. Nou, het echte kletsers over voor de zondag, hè? heb je allemaal gedaan vandaag? De meeste van jullie zullen wel gewerkt hebben. Ik ook, maar dan in huis. Ik ben productief geweest, hè. Overal een nieuwe rolgedeid is opgehangen. Die andere die waren allemaal zo oud. Rafelig. Die hingen er al een jaar of tien. Tijd om ze eens een keer te verversen. Dan heb je van die, van die winkels. Waar je voor een appel en een ei... de leukste dingetjes gaan kopen. En ja hoor, ze hadden precies de maat die ik nodig had. En ook andere gegeinige dingetjes die staan vol me. Lichtballen kies met letters. Daar kun je van alles mee doen. En nog jij ja, raar wat erin staat. www.danceradio.nl. De favorite. Met Peter de Vries. <laughs> Ach ja, je moet toch wat een hebben af en toe. Wat de week ook. Eindelijk eens een keer een stuk of 30 cd's die ik uh, ooit via een online bedrijf heb gekregen, omdat ik ooit eens reclame voor ze maakte op mijn website. Ik heb ze nou eindelijk eens een keer uit plastic gehaald. Ik zat er nou om, tussen van de formatie Switch. Daar ga ik straks even wat van draaien. Maar dit is gewoon lekker luisteren naar Donny Helen. Ja. is een knallertje uit de Kanaalstraatperiode. Counterpoint. <laughs> maar niet alleen het... Er was zoveel in de hoofdstad van de tijd. Maar deze is erg lekker, serious. Van, uh, van een album dat ik uh, ooit eens een keer gekregen heb. Like I, like I nou, we blijven nog even lekker bij de Dance classics. De volgende is er eentje. Die ik vroeger heel vaak geraakt en Dat was vroeger wel een van mijn favoriete trekjes. Maar ik heb hem denk ik al... Uh, ik denk in de jaren 15 niet meer gespeeld op de radio. En waarom weet ik eigenlijk niet? Gewoon misschien een beetje te vaak gehoord ofzo. We gaan hem laten horen in de 80's Favorites op Dance Radio en op CFM. We hebben het over Bobby O. En, uh, een hele hoor. dit is She Has A Way. She'll cry just like any other child is true. She'll have her way in you. Pay the price that goes, the bills comes to you. She has her way of knowing what she wants.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 a feeling captured by several Deze. <laughs> als je nou toch eens zou moeten nadenken hoe vaak je deze platen al gehoord hebt in je leven en je hem dan gewoon nog steeds heerlijk vindt op de radio Rockers Revenge en Walking on Sunshine 8 nummer 6 op, op dansradio.nl We hebben het tot aan 7 uur op dansradio.nl... en op ZFM Kabel 104.5, eter 106.9. Vooral dat laatste, vooral dat laatste, dat is zo fijn. Hè? Ja, die Ether... dat, dat, dat, dat, dat, dat doet er toch wel een klein beetje nog hoor. Dan gaat het uh, piratenhart weer van uh, harder van kloppen. Dan is het natuurlijk geen piraten meer, maar gewoon gehaald tegenwoordig, allemaal... via het internet. En C.F.M. is het nog ook compleet Ja, Jacob. Kreeg Geen donder en de deur meer tegenwoordig tegenwoordig. Hij is in dezelfde zoveel Daar zijn we gelukkig vanaf. Al denk ik dat er bij menig oud-piraat nog wel kriebelt. Maar ik denk dat de verstand een beetje overwonnen hebben hier wat ik moet zeggen dat langs de oostkant van ons mooie landje. No er af en toe dingen staan in de vijlonder. No Het zender staat van een wijnomstrom nog nooit gehoord. I had I'm so Via de app, dankjewel. Ah. Ik heb nog ergens een disco-single in de kast staan. MC Shy D. Ken je die nog? Rap will never die. Dan kom ik ook nog weer eens een keer aan stof. trekken. dan nou, je nog zoiets: Girls Ain't Nothing But Trouble. En op de BKON, dan is het een struggle. Dat is echt zo'n plaat voor uh, een echte twist, weet je wel. <laughs> Instant Frank komt eraan met High Cut My Mind Made Up. De ethisch favorite van Dance Radio. Met Peter de Vries tot aan tot van 7 uur. Oh. Yeah. Amsterdam It's All music all the time Tune in to Dance Radio Made up. Come on, you can get it, get it girl Anytime Say what? Tonight is fine I do not shrink from this responsibility. I welcome it. Right here on your radio. Dance, Dance Radio. radio. It's true.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 Ronnie's. Waarom baseline? Dat vond ik altijd een geweldig he. Ja. Ik heb het ook weer eens een keer in de rij. Ja. doe er geen slingeren hier dan. Ja. Over een week of, nee, of zo. Cut a fight. Cut a have your love. Ja. Eentje nog. Doen we er nog eentje? Eentje voor de gok van. Ja, ah, gewoon doen de ethisch favoriets op dance radio op zierven we dinsdag tussen 5 en 7 uur via de kabel op de 104.5 via de over op de 106.9 en natuurlijk via internet via danceradio.nl. volgende nummertje dat, uh, ja, wat, dat, dat, dat uh, moet ik wel zeggen, dat uh, komt al een beetje overeen met hoe ik, uh, hoe ik het nu uh, een beetje beleef hoor. Dus ja, toch wel? Ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> Na twee jaar stilzitten zijn dit de Good Times van Chic. Tot zover direct aan de andere kant van 6 uur. <laughs> Wat gaan we nou weer doen? Good Times!